8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kabinet Griekenland steunt plan voor referendum onbegrip in de Tweede Kamer. Scherpe kritiek van inspectie op Maastad Ziekenhuis. En aanslag op satirisch Weekblad in Parijs.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 In Parijs is het kantoor van het satirisch magazine Charlie Hebdo door een benzinebom verwoest. De aanslag komt een dag na de aankondiging van het blad dat de profeet Mohammed gasthoofdredacteur zou zijn van het volgende nummer. Het blad deed dat ter gelegenheid van de verkiezingsoverwinning van de islamitische partij Ennada in Tunesië. De naam Charlie Hebdo zou eenmalig veranderd worden in Sharia Hebdo. Het blad verschijnt wekelijks en heeft een oplage van 140.000 exemplaren. De speciale islameditie zou volstaan met grappen over islamitische fundamentalisten. Bij de Japanse kerncentrale in Fukushima zijn mogelijk nieuwe problemen ontstaan. Bij de centrale, die in maart beschadigd raakte door de zware aardbeving en de tsunami, is radioactief xenon gemeten. Dat gas kan als bijproduct worden gevormd bij onverwachte kernsplijting.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 In het noorden midden van het land komt plaatselijk dicht dichte mist voor. En vanwege de mist is een aantal spitsstroken nog afgesloten. Dat geldt onder meer voor de A27 bij Houten. Daar staat 3 kilometer tussen Lexmond en Nieuwegein. Daardoor staat het ook flink vast op de A2. Komende vanuit Den Bosch, 7 kilometer voor het knooppunt Everdingen. En ook op de A9 bij Haarlem is de spitsstrook nog steeds afgesloten. Daardoor staat er richting Amstelveen 14 kilometer... tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Het is wat drukker dan normaal op de A4 naar Amsterdam... 12 kilometer tussen Leiden en Hoogmaten vanwege de mist. En op de A20 richting Gouda daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Knopend Ketelplein. Er staat een 3 kilometer file en er zijn twee rijstroken afgesloten. Een idee over lange termijn denken. De Rabobank begeleidt de meeste fusies en overnames in Nederland en met succes.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Het Griekse kabinet staat achter de premier en daarmee achter het voorstel een referendum te houden voor een Europese steun en de eigen bezuinigingen. Konie in Athene heeft zo het laatste nieuws. De aankondiging van Papandreou zorgde voor veel boze reacties internationaal. En een ware koersval op de beurzen. En de verwachting is dat die val vandaag doorgaat. Daar praten we over met beleggingsdeskundige Jeroen Vetter. En dan het Maastad ziekenhuis. Dat handelde volkomen verkeerd bij de besmetting van de Klebsiella bacterie. Niet alleen het bestuur, ook het personeel. Zaten ze bij de prikken zonder handschoenen aan? Hallo, je moet wel handschoenen aan bij mijn moeder. Ze leggen hier niet voor niks in de isolatie. Dus nou, is een nabestaande van een van de overleden patiënten. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzocht de zaak. En velt een keihard oordeel. Want de uitbraak van die multiresistente Klebsiella bacterie heeft mensenlevens gekost, stelt de inspectie. Bovendien zijn meer dan 4000 patiënten in dat Maastad ziekenhuis in Rotterdam... onnodig blootgesteld aan besmetting. Gerrit van der Wal is de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. Meneer van der Wal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uw rapport is een aaneenschakeling van zeer negatieve oordelen... gebrek aan urgentiebesef, falende aansturing... onnodig blootgesteld systematisch tekortschieten. Was het echt zo erg? Ja, ja, als je het op een rij zet, dan uh, lijkt het natuurlijk helemaal erg. Uh, maar inderdaad, uh, wij zijn uh, niet tevreden. En wij concluderen dat het vermijdbaar was geweest. Vermijdbaar, want er zijn regels en als die gevolgd waren... zijn richtlijnen om te voorkomen dat zo'n uitbraak veel erger wordt... groter wordt in omvang, langer duurt dan nodig is... en daar heeft het ziekenhuis zich niet aan gehouden. Ja, er is een uh, richtlijn dat als je... ...patiënten hebt met, die besmet zijn met zo'n multiresistente bacterie... ...en je hebt er meer dan één, dan moet je maatregelen treffen. Dan moet je de bestaande infectiepreventie, de algemene infectiepreventiemaatregelen... ...die moet je nou ja, aanscherpen. Dat zijn gewoon de eenvoudige dingen als handen wassen. Uh, medewerkers controleren. Uh, een beetje afhankelijk van het soort bacterie-specifieke maatregelen. Gaat die bacterie door de lucht of via de handen... Dat levert dan meer handen op of meer uh, extra mondkapjes. Je moet een outbreak team maken uh, waarin uh, de meest betrokkenen uh, <tossimus> samenwerken... en verder op zoek gaan waar nog meer besmettingen zijn... en om verdere besmetting te voorkomen enzovoort. Meneer van der Wal, dat klinkt allemaal heel erg logisch. Ja, is ook zo. Hm. Hoe komt het dat zo'n ziekenhuis zich daar niet aan houdt? Nou ja, eerlijk gezegd is dat voor ons toch ook nog wel een raadsel... Er is iets geweest van een ja, soort gemeenschappelijke onderschatting. En uh, de urgentie niet voelen en het risico niet zien. Ja, Gemeenschappelijk zegt u ook al, want het is niet alleen de staf van het ziekenhuis. Het, het, het is ongeveer iedereen, hè, ook het personeel. Ja, nou ja, het personeel. Er werken natuurlijk uh, vele honderden mensen. Maar de mensen die uh, zeg maar in de buurt van deze uh, besmette patiënten hebben gewerkt... daar zijn er toch diversen geweest die... Uh, dit uh, hebben onderschat. Dus op alle niveaus, van arts, microbioloog... tot specialist en verpleegkundige? Ja. Dan neemt u het zo kwalijk dat het niet gemeld werd. Nou, is er geen meldingsplicht in Nederland? Waar waarom is dat zo erg? Nou, um, kijk, dat als er zo'n uitbraak is... dan hoef je dat niet te melden. Eigenlijk nergens niet. Uh, en dat is ook een discussie op zichzelf wat het nut en de zin daarvan is. Uh, wat je wel moet doen, en daar worden nieuwe plannen voor gemaakt, dat als er zich zoiets voordoet dat je uh, bij jezelf nagaat of je aan de richtlijnen kunt voldoen. En dat moet het ziekenhuis natuurlijk zelf direct doen. En bijvoorbeeld ook de hulp van de GGD of het RIVM inschakelt. Bij ons, bij de inspectie, hoef je eigenlijk pas te melden als ja, gevaar voor je de zorg is, of voor de toegankelijkheid. Uh, of er zijn calamiteiten gepasseerd. U constateert in uw rapport een compleet falen van de infectiepreventie. Dat horen we nu. Um, verder dat het ziekenhuis pas gemeld heeft dat het een probleem had... toen ze wisten dat wij en naar buiten, uh, dat naar buiten gingen brengen. En zelfs daarna namen ze nog niet de goede maatregelen. En vertelden ze ook de inspectie niet alles. Gaat u aangifte doen tegen het ziekenhuis of tegen individuele betrokkenen? Uh, dat weten we nog niet. Uh, dit is een tussenrapport. Dat uh, is er vooral gericht op hoe het is gegaan... en wat er aan vermijdbaarheid is gepasseerd... aan dingen die te voorkomen zijn geweest. Om maar om als, les u, uit te trekken. als u toch nu al zo'n hard oordeel velt, dan, dan kan dat toch haast niet anders? Nou, dat, dat, uh, dat weten we nog niet. Kijk, dat hier dingen uh, niet goed zijn gegaan... en dat er waarschijnlijk ook dingen zijn die mensen zijn aan te rekenen... dat. Uh, uh, het lijkt zeker het geval, maar de vraag in welke mate je dat kunt doen en moet doen en wat je dan daarna moet doen... Uh, daar willen we echt heel rustig en zorgvuldig naar kijken, want er zijn meerdere mensen bij betrokken. Hm. Maar zullen de conclusies in uw uiteindelijke eindrapport anders zijn? Nou, de, deze conclusies zullen niet veranderen. Nee. De vraag is welke consequenties dat eventueel nog voor personen heeft. Ja. En dat kunnen we nu echt nog niet zeggen. Daar gaat u nog naar kijken. Ja. En u gaat die mensen nog horen. Die zijn voor een deel al gehoord. Ja. Gerrit van der Wel, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, Goedemorgen. Dan naar Griekenland. Het Griekse kabinet is in ieder geval voorlopig unaniem over dat referendum. Het parlement moet zich er nog wel over uitspreken. En premier Papandreou moet later vandaag op het matje komen. Op het matje van Merkel en Sarkozy. Nou, het was weer een onstuimige nacht in de Griekse politiek correspondent Corny Keese. Um, hoe wordt Griekenland vanochtend wakker, wat denk je? Ja, in verwarring, verdeeld. En ik denk dat niemand weet hoe dit allemaal gaat aflopen. Wat zijn de commentaren vandaag in de journaals en in de kranten? Nou, wat me opviel was één commentaar van een vooraanstaande journalist... bij een van de betere kranten... die altijd een duidelijke mening en analyse heeft... maar die nu zegt van... Ja, ik, ik weet niet uh, wat Papandreou echt heeft bewogen om deze beslissing, hè, een referendum te nemen. En ik denk dat we dat uh, ja, de komende tijd ook niet, uh, niet zullen weten. Uh, hij geeft verschillende theorieën aan. Uh, Papandreou is uh, niet happy met uh, het, de nieuwe overeenkomst die vorige week is, gesloot, uh, is gesloten en uh, wil dat referendum als wisselgeld gebruiken of uh, de premier uh, wil. Tijd winnen om maar niet vervroegde verkiezingen te moeten houden. En misschien wil hij een manier vinden om met opgeheven hoofd het strijdveld te verlaten. Om maar aan te geven dat uh, de, de verwarring heerst over waarom Papandreou uh, dit heeft gedaan. Nou is er oneenigheid in het parlement hè, over uh, dit idee van uh, Papandreou. Hoe is dat nou in de regering? Want er is vannacht uren vergaderd. Echt crisis, ja. crisisoverleg. Weten we hoe dat eraan toe is gegaan? Ja, er zijn natuurlijk wel wat uh, zaken naar buiten gekomen. Er zijn in ieder geval heftige discussies geweest tussen Papandreou en zijn ministers. En er waren in ieder geval drie ministers die hele grote bezwaren hadden tegen dat refer referendum. En de manier waarop het werd ja, aan hun werd voorgelegd. Um, ja, het lijkt erop dat die dissidenten zich bij de meerderheid hebben neergelegd, maar uh, na verluid heeft Papandreou hen wel uitgedaagd uh, om tegen te stemmen tijdens de vertrouwenskwestie vrijdag in het parlement. Want hier in Griekenland zitten de ministers dus ook in het parlement en uh, gaan ook stemmen. Dus nee. de krachtmeting, zou je zeggen, komt dan later. Nou, wij wachten vrijdag af. Corny Keizer, dank je wel weer. In ieder geval is het plan voor het referendum niet teruggetrokken. En dat zal zijn weerslag wel weer hebben op de beurs. Hoort u zometeen meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. Af en toe komt er nog mist voor in het midden van het land. En daardoor zijn een aantal spitsstroken nog dicht. Dat geldt onder meer voor de A27 bij Houten. Daardoor staat er 5 kilometer tussen Lexmond en Nieuwegein. En ook nog veel vertraging daardoor op de A2 tussen Kulomborg... en Knopend Everingen 7 kilometer. En ook op de A9 is de ook nog dicht bij Haarlem. Daardoor staat er 14 kilometer richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knopend Rotterpolderplein. En op de A20 naar Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knopend Ketel plein staat inmiddels een vijf kilometer en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We blijven nog even bij dat Griekse idee over een referendum. Uh, premier Papandreou heeft met zijn referendumplannen gisteren... een warm bloedbad aangericht op de beurzen. De Ajax bijvoorbeeld verloor 3,7 procent, en vooral de financiële uh, aandelen hadden het zwaar te verduren. In de rest van de wereld was het beeld vergelijkbaar. Straks om negen uur, dus over drie kwartier, gaat Amsterdam weer open. En de rest van Europa begint een nieuwe dag. Jeroen Vetter van vermogensbeheerder Capital de Guards. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is natuurlijk nog maar de vraag of het een goede morgen gaat worden. Het laatste nieuws, we hebben dat net besproken met Corny Kees, is dat het parlement verdeeld is over dat referendum in Griekenland. Maar de regering unaniem. Is er een indicatie voor wat voor een dag het gaat worden? Ja, kijk, je kunt een indicatie krijgen op basis van de futures. Die geven eigenlijk aan uh, hoe de beurs gaat openen. Nou, ik las net dat de AIX waarschijnlijk iets hoger gaat openen. Ook de FTSE 100-index. Maar er moet altijd bijgezegd worden dat dat wel hoger kan openen. Maar het zegt eigenlijk niks over de verloop van de dag. Want dat kan na een half uur kan de stemming omslaan. En dat kan eventueel verder stijgen of dalen. Als je kijkt naar Amerika, daar staan de futures uh, al wel in de plus. En dat is eigenlijk apart van die beurs gaat pas later vandaag open. Uh, en dat is, ja, laten we zo zeggen, uh, op basis van nu de enige indicatie. Hmm. Hoe was het uh, gisteren? Hoe extreem was het? AIX sloot uh, 3,7% lager, Parijs 5%, Frankfurt 5,4%, ING bijvoorbeeld 14% eraf. Is dat, dat heel uitzonderlijk? Nou ja, kijk, op lange termijn misschien wel, maar sinds de afgelopen maanden is het eerder, ja, ik zou bijna zeggen normaal. Hè, dit soort heftige uitslagen. Kijk, vergeet niet, de crisis is natuurlijk nog steeds in volle gang. En in oktober zijn beurzen heel hard opgelopen, aandelenmarkten zijn fix gestegen, en die namen eigenlijk al een, een, een, ja, een die liepen eigenlijk al vooruit op een goede afloop van het crisisberaad. Um, nou, u zag het vorige week donderdag, beurzen gingen heel hard omhoog, maar ja. toch sloeg de twijfel toe. Vrijdag en maandag gingen ze naar beneden, ja, en toen kwam natuurlijk zo'n hele onverwachte Draai uh, van Papandreou. Ja, en dat is logisch, dat het natuurlijk voor een terugval zorgt. Hmm, maar hoe rationeel is uh, dat handelen van die, van die beurshandelaren? Uh, Want bijvoorbeeld <laughs> ING, ja, dat is, <laughs> ligt altijd gevoeliger, dat weet ik. ING zit niet zo heel diep in, in Griekenland en gaat dan met 14,4% nee. onderuit. Nee, maar kijk, het is, kijk, als ik het heel plat mag zeggen... Kijk, financiële markten zijn per definitie manisch depressief. Dus ze overdrijven altijd op korte termijn. Dus ze hebben heel erg last van stemmingswisselingen. Zowel naar boven als naar onder. Dus dat is eerder regel dan uitzondering. En, en zeker nu, kijk, vergeet niet, de, de, de paniek op de beurzen die is, is eigenlijk nog steeds groot. Dat wordt gemeten in allerlei mooie indicatoren. En daar is wel iets aan verbeterd de afgelopen weken. Maar we, ja, eigenlijk zijn we nu gewoon weer terug bij de situatie van begin augustus. Ja, met die verschil dat er nu weer, weer meer onzekerheden bij zijn gekomen. Blijft het nou, stel dat Papandreou wordt haald en dat referendum er komt... blijft het dan zo rustig en in een neerwaartse gang gaan tot, tot dat referendum... Nou, ik vergeet niet, kijk, vorige week, euh, toen leek even. Kijk, het, het, het grootste probleem zat hem eigenlijk de afgelopen weken niet zozeer in Griekenland. maar in de oplossing die de euroleiders zouden moeten bedenken. Ja. Nou, dat duurde dus heel lang. En uh, sterker nog, zelfs vorige week woensdag kwamen ze niet uit. Het was pas donderdagmorgen dat ze met een, met een oplossing kwamen. Uh, nou, daar was iedereen eigenlijk al van uitgegaan: dat zal er wel komen. En dan krijg je nu ineens een volkomen andere wending die eigenlijk heel ongepast en ongewenst is. Uh, dus dan, dan is het heel lastig om nu te zeggen... Ja, waar gaat dit nu naartoe? Kijk, Het lijkt erop alsof het een soort politieke uh, schaakspel is... wat Papandreou speelt. Wat hij doet, hij neemt de Grieken mee aan het handje... en dan zeg ik, ik neem jullie mee naar de ravijn... en ik laat zien, kijk eens, ik kan jullie of hierin duwen... en vervolgens neemt hij ze mee naar de grot... en dan zegt hij, kijk, aan het einde van de grot is, is licht. Maar dan moet je wel kruipen. En hij, vervolgens lijkt het alsof hij wil zeggen... kies maar, moet ik jullie de ravijn in, af, afduwen? Ja, dat is faillissement van je cement. Dat land. Of zeggen jullie, ik haal de broekriem aan en ik ga kruipen en ik kruip weer naar het einde van de licht van de tunnel. Um, en dat is natuurlijk, ja, het is een beetje raar, want, want uh, feitelijk hebben de eurolanden gezegd, wij willen je helpen. En nu ja. zegt hij in één keer van, nou ja, ik ga eerst eens even vragen hoe de kalkoen bereid wil worden met de kerst. Ja, ja het wekt allemaal dan niet heel veel meer vertrouwen. En meneer Vetter, zullen we afspreken dat we u na negen uur bij de opening van de beurzen nog even weer spreken? Prima, tot dan. Tot dan. Het is negen minuten voor half negen. We laten Griekenland en het referendum even achter ons. Illegale Mexicanen in de zuidelijke staat Alabama. Ze wachten bangelijk af. Ze vrezen directe de deportatie. Alabama heeft namelijk sinds een maand de strengste anti-illegale wet in Amerika. Volgens mensenrechtenactivisten bewijst de wet dat de meerderheid in Alabama... nog altijd even racistisch is als in de gewelddadige jaren zestig. blanke Amerikaan van een jaar of uh, zestig druipsnor... en zijn pet hoog op zijn hoofd. Wat vindt u van die nieuwe migratiewet hier in Alabama? I agree with it. Ik ben het er wel mee eens met die wet. I can't get over the word illegal. Ze blijven illegaal die Hispanics die hier naartoe komen. Het is zo'n strenge wet. Have you been in a states long? No. There's a lot of harsh laws. Red light, gotta stop. You don't, it's illegal. Ze put you in jail. Comprende? <laughs> Hier in Amerika zijn er een heleboel strenge wetten. Als het rood is, moet je stoppen. Doe je het niet. Ga naar de gevangenis. De velden zijn leeg in Alabama, maar een enkele Mexicaan trotseert de rode lichten. De illegaal Juan Carlos selecteert tomaten. Met de autoradio op volle sterkte. Ze hebben de la de y Ze fueron naar sus landen... De enige reden dat ik nog hier ben is omdat ik uh, een gezin heb. Ik heb uh, kinderen die hier geboren zijn. Dat zijn dus Amerikanen, vandaar dat ik blijf. Maar de rest van mijn collega's die hebben gewoon hun kinderen uit school gehaald... en zijn er vandoor gegaan naar andere Amerikaanse staten of gewoon terug naar Mexico. We hebben miedo, we hebben miedo. Natuurlijk is het een risico om hier te blijven, maar uh, ja, ik zie wel hoe het afloopt met die wet, of het goed gaat of niet. Your call got lost. Let me you right now. De benen, alle telefoontjes. Your call just got lost. Dit is de wachtkamer van het HICA, de Hispanic Interest Coalition of Alabama. Hier gelegen in een slaperige buitenwijk van, uh, van Birmingham. Stoelen langs de wand. Hier komen vele Latino's, vooral families, komen hier adviezen in winnen hoe ze zich beschermen tegen die nieuwe hele strenge migratiewet van Alabama. My name is Taylor Boranich. Hoe bescherm ik mijn familie? Dat is de belangrijkste vraag. They can do this most do it by, um, having a power of, an, of attorney. dat mensen hier komen regelen is een, uh, is een soort voogdij. De meeste mensen die hier zitten hebben namelijk kinderen die in Amerika zijn geboren. Dat zijn Amerikanen, die kunnen dan blijven. Maar die ouders zijn dan illegaal en die lopen nu het risico het land te worden uitgezet. En dan uh, willen ze dat die kinderen tenminste in goede handen blijven. Dat die niet vertrekken naar een of andere inrichting. Een echtpaar komt hier binnen, Eduardo en Yesenia. Heeft u het, uw kind ook uitgelegd wat er aan de hand is dat jullie mogelijk gedeporteerd kunnen worden? Hij hij zegt hier niet blijven. Toen het onze zoon vertelde, moest hij vooral erg huilen. Dat hij met ons mee wil. Um, it shows that Alabama has not changed in the past 60 to 70 years. In reality, it's an ethnic cleansing, in my opinion. Alabama heeft laten zien dat het de afgelopen 60, 70 jaar, sinds alle rassenrally hier, dat deze staat niet veranderd is. In principe wat ze hier nu aan het doen zijn, is gewoon een vorm van ethnic cleansing. De Hispanics moeten gewoon de staat uit, moeten gewoon het land uit. The Lord is on our side. Terwijl ik hier ben, staat Alabama uitvoerig stil bij dat racistische verleden. Want een oud strijdmaker van Martin Luther King wordt begraven. Dominee Shuttlesworth. Ik vraag zo'n zus of het eigenlijk niet bijzonder cynisch is. De strijd van de Zwarte voor gelijke rechten wordt nu herdacht. En tegelijkertijd sluit Alabama nu een volgende bevolkingsgroep uit. Het moet niet zo as gaan als de segregatie met de somebody Als iemand de leadership het hoeft niet zover te komen dat we weer helemaal tot de segregatie komen in deze maatschappij. Maar dan moet wel iemand natuurlijk de leiding nemen. Wie moet de leiding nemen? They are there. I don't think the blacks nor the white has to work for them. They know what they need. More than I or you. Kijk, er zijn al best hele goede Latino leiders hier. Wij zwarten, maar ook de blanken. We hoeven dat helemaal niet voor ze te bedenken. We shall over! Dus dat is het advies aan de Latino's in Amerika. Kom met je eigen Martin Luther King. Het is er tijd voor. I do believe we shall overcome Een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. Dit was deel drie van zijn reportages uit de Alabama. Ze zijn terug te vinden op nos.nl, deze bijzondere serie. Vandaag, 2 november is het Allerzielen En Joris van der Kerkhof is voor deze gelegenheid... bij de Onze Lieve Vrouwen van Aldurende Bijstand. Joris, wat doe je daar? In Beeldhoven, aan de Sint-Gregoriuslaan. Joris en Gregorius. Um, dat zijn dezelfde. Uh, die Altijd Durende Bijstand, uh, Lieve Vrouw, die heeft een, dat is een kerk. En daarachter is een uh, begraafplaats, is een kerkhof. En daar kun je oplopen. En daar staat meneer Vos. En daar staat meneer Feijen. Leo Feijen. Is van de RKK. Houdt zich veel bezig met, met dood en, uh, en rouwverwerking. En uh, Philip Vos is de beheerder van, uh, van deze begraafplaats. En heeft gisteravond wat lampen neergezet. En uh, u hebt die lampen geplaatst, meneer Vos. Ja. En toen uiteindelijk dacht ze gisteravond van ho, het gaat regenen. Ik moet er ik nog weet, iets mee, uh, mee doen. Dus ik denk nou, dus, dat, dat wordt kortsluiting. Dus ik inderdaad, de contactdozen laag op zijn kop. Dus ik heb ze nog eventjes. Nu kan het water eruit lopen. Maar het is, uh, we willen vanuit uh, deze begraafplaats mooi gaan verlichten. En de mensen lopen dan hun ronde naar na de uh, LSI, De Viering. de branden, de branden de fakkels er. Ja. En uh, nou, het is ja, iets heel bijzonders, is het dan? De dag van de doden. De dag van de doden. En toch is er weer licht <tie> in de duisternis. En dat licht, ja, maar dat moet u dan wel aansteken. Ik moet wel aansteken, ja, maar dat geldt voor iedereen. Je, je kunt je nog zo in de duisternis zitten als iemand dood is, maar je moet toch zelf ook weer het licht gaan zoeken. Ja. En dat licht, oh, altijd zie je weer lichtpuntjes. Het is wel een mooie begraafplaats die jullie onderhoudt. Dat hebben we zeker. ja. En we doen het met vrijwilligers, houden we het hierbij. We hebben afgelopen zaterdag hebben we onze vrijwilligersdag gehouden. Dus er komen allerlei progianen komen dan hier en met schoffelhark en een goed humeur, zeggen we altijd. En de kruiwagen. En dan gaan we al de graven gaan we, ja, een beetje onderhouden. Ja, schoffelhark, goed humeur en bloemen. Daar staan veel verse bloemen ook bij. Ja, het is alles hier. Je ziet nu dat uh, de mensen sinds een paar dagen komen ze dus ja, de chrysanten, gaan zomaar door, worden weer op de graven neergezet. Ja, die chrysanten zijn mooier dan dat ze ruiken. Hè? Dat vind ik ook, ja. Maar ik vind, een beetje, ik vind het een beetje een sombere plant, vind ik. als ik zo'n plant zie. Mijn vrouw koopt ze wel. Dus ik moet altijd denken, jongens, het is, het is weer november. Want, ja. Ja, het, is, het is een beetje sneu ook. Ik we gaan de gadionen met de Vierdaags in Nijmegen. Het is heel lelijk ook, hè? Het is, he? is ja. lelijk, ja. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb, ja. Mijn vrouw was laatst jaar, ik heb heel veel chrysanter gegeven. Oh. Maar als ik ze nu zo zie, denk ik van... De, maar ik bedoelde het heel goed. Ja, ja. Ja, maar we gaan het, er straks wel verder ja, over ja, praten. Toch, toch ja. wordt er veel gelachen van Kerkhof. Ja, zeker, ja. Dat is mooi.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Tires. Radio 1, het NOS-journaal. Verbijstering over Grieks referendum en Maastad ziekenhuis... heeft uitbraakbacterie volledig onderschat. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Dat Griekse referendum over het reddingspakket voor de euro... kan al dit jaar worden gehouden. Volgens de Griekse minister van binnenlandse Zaken... kan het volgende maand plaatsvinden... als de details van het pakket snel worden uitgewerkt. In heel de wereld is verbaasd gereageerd... op dat Griekse plan om een referendum te houden. Ook in Nederland. Premier Rutte probeert daar alles aan te doen... om de gevolgen van een referendum te beperken. Wat we kunnen proberen is de Grieken te bewegen ervan af te zien. Lukt dat niet. Kunnen we proberen ervoor te zorgen dat het referendum een scope heeft die minimaal is. Dat die schade zich minimaal voordoet. De angst is dat het Europese akkoord na een referendum niets meer waard is. En dat Griekenland dus geen hulp krijgt. En ook de financiële wereld staat op zijn kop nadat het Griekse parlement instemde met een referendum. Deze beurshandelaar uit Frankfurt denkt dat de Grieken tegen het Europese steunpakket zullen stemmen. Voor mij is het een deal dat de Griekse guys zeggen: nee. No. En het is goed nieuws, want de Griekse guys kunnen niet in de the eurozone blijven. Ze moeten uit, anders zie ik een hand van de eurozone zelf. Het Maastad in Rotterdam heeft de uitbraak van de Klebsiella bacterie volledig onderschat. Zo concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg in een rapport over de uitbraak. 115 patiënten werden ziek van die bacterie en drie zijn er aan overleden. Als het ziekenhuis zich aan de richtlijnen had gehouden, waren de gevolgen te overzien geweest, zegt de inspectie. Het is een combinatie van factoren geweest. Een raad van bestuur, dat was één bestuurder die de zaak denk ik toch onderschat heeft...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 In Parijs is het kantoor van het satirische magazine Charlie Hebdo verwoest door een benzinebom. De aanslag komt een dag na de aankondiging dat de profeet Mohammed gasthoofdredacteur is van het volgende nummer. De naam Charlie Hebdo zou eenmalig worden veranderd in Sharia Hebdo. Het speciale nummer zou volstaan met grappen over islamitische fundamentalisten. Gebruik van Twitter en Facebook wordt aan banden gelegd als het wordt gebruikt op scholen. CNV heeft richtlijnen opgesteld voor leraren hoe sociale media moeten worden gebruikt. Er wordt ook gewezen op de risico's. Leraren die uh, bijvoorbeeld op niet afgeschermde accounts uh, uitgebreid praten over, uh, over seks of foto's uh, plaatsen uh, op hun huispagina in, uh, in beschonken toestand...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 En dit is de anwb verkeersinformatie. In het noordwesten van het land, Noord-Holland, komt nog plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mist is een aantal spitsstroken nog afgesloten. Dat geldt onder meer voor de A27 bij Houten. Daardoor staat er zes kilometer tussen Lexmond en Nieuwegein. Hij heeft ook gevolg voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch. Daar staat tussenaf het Geldermass en de knoop het dingen 10 kilometer. Ook op de A9 bij Haarlem is nog de spitsstrook dicht. Daardoor staat er 7 kilometer richting Amstelveen... bij knopend Rotterpolderplein. Op de A4 richting Amsterdam is het wat drukker dan normaal... Op de, tussen Leidstendam en Zoetewouder en Dijk rijdt het langzaam over 12 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda... daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knopend Ketelplein. Er staat inmiddels de 6 kilometer en er zijn twee rijstroken afgesloten. De stad.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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Grieken zitten diep in de financiële problemen. Gevolgen daarvan zijn er voor de rest van Europa. En dan is er de Griekse premier Papou die de Europese regeringsleiders de gordijnen injaagt... met zijn voorstel voor een referendum. Wat doet dit met de Griekse burger? Gaan we vragen aan de Griekse vertaalster en freelancejournalist... Nadia Poulou Bleker in Athene. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eens met beginnen met dat referendum? Zouden de Grieken zich graag willen uitspreken over de Europese steun... en de eigen bezuinigingsmaatregelen, denkt u? Uh, ik denk het wel, maar de vraag is uh, of dat een goede timing is. Ja. Omdat, uh, uh, uh, u moet zich voorstellen dat uh, als je naar, uh, uh, naar de cijfers ziet, uh, de Grieken zijn verteld, als je gaat over bepaalde uh, dingen... onder andere de Europese steun... Maar aan de andere kant, 70% van de Grieken zegt dat ze stabiliteit willen en dat ze niet opeens alles omgegooid willen zien om, uh, in verband met verkiezingen of referenda, of uh, weet ik wel. Maandenlang zijn de Grieken het onderwerp van gesprek en dat is niet bepaald vlijend geweest hè? en nu ook weer. Ze worden geschetst als onbetrouwbaar. Um, wat vinden de Grieken daarvan? Ja, dat uh, vinden zij niet uh, leuk, zoals je kunt voorstellen. Je hoort overal in Europa verhalen over uh, lauwe Grieken. En uh, Grieken die op hun uh, 50 pensioen uh, gaan enzovoort. Mm -hmm. En natuurlijk is dat niet helemaal onterecht. De zichtvaren zijn er. Maar die zijn een kleine minderheid. Uh, die wordt nog, uh, uh, ja, nog minder in de loop van de tijd. En uh, ja, de, de meeste mensen zijn. Pro-Europees en willen graag dat Griekenland in de eurozone blijft. En ze willen ook uh, uh, graag uh, werken voor een betere uh, toekomst. Hmm. De meeste Grieken hebben niet van het uh, corrupte systeem van het verleden geprofiteerd. Uh, ja, dus dat doet uh, twee keer pijn als je alle perspectief verliest. ...en alle mogelijkheid verlist om uh, ja, iets beter te doen voor land in de toekomst. Ja, ze willen bij Europa blijven, maar uh, ja, hebben ze dat ervoor over dan... ...om dan zo zwaar gebukt te gaan onder de lasten? Want het, ik neem maar dat het voelbaar is in, in, in Athene, en de rest van Griekenland natuurlijk ook... ...dat die bezuinigingen nu echt gaan doorwerken. Uh, ja, dat is al uh, sinds één, uh, ja, twee uh, jaar uh, voelbaar... Ik bedoel, hier beleven wij in Griekenland verkeerd in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan zeggen nog mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dan kun je overal zien, uh, ja, de um, meeste mensen die, die zijn al werkloos. Of die kennen al mensen die werkloos zijn. Uh, winkels gaan uh, dicht. Uh, als je even op straat loopt, uh, zie je een heleboel uh, ja, bedelaars op straat. Ja. En wordt dat Europa niet verweten? Want we zagen toch ook wel foto's van zeer onvriendelijke pamfletten... en oproepen jegens bijvoorbeeld Angela Merkel. Uh, ja, dat, uh, dat, dat heb je natuurlijk. Dat heb je overal in Europa een, een sterk toenemende Europese gevoel. Uh, maar uh, de woede die de Grieken hebben, de meeste woede... de meest verwijt is tegen de politici die Griekenland tot uh, dit niveau hebben... Uh, uh, ja. Gebracht. We uh, moeten ook uh, begrijpen dat de, de mensen die nu de, in het kabinet van Papandreou staan, die zijn ook mensen die 10, 20 jaar geleden ook deel hebben gemaakt van regeringen die het corrupte systeem uh, in gang hebben gebracht. Ja, en verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie. Mevrouw ja. Polu, Bleker vanuit Athene. Hartelijk dank voor ja, uw en Goedemorgen. Dag. En naar aanleiding van Griekenland... is er vandaag een extra bijeenkomst in Cannes. Die is bedoeld om... Ja, de boel glad te strijken voor de G20 morgen. De Griekse premier Papandreou... heeft een moeilijk gesprek voor de boeg... met bondskanselier Merkel en president Sarkozy. De Franse president organiseerde de top... nadat hij verbijsterd kennis had genomen... van het plan van Papandreou... om de Europese noodsteun aan het volk... voor te leggen in een referendum. We gaan naar correspondent Ron Likker. Die is al in Cannes. Ron, wat zal de boodschap... Van van Sarkozy en Merkel aan Papandreou zijn, verwacht je? Nou, ik denk dat ze hem als eerste vragen: goh, waarom heb je niet even gebeld voordat je er mee kwam? Hè? Parijs en Berlijn waren duidelijk verrast, overvallen door dat referendum. En ik denk dat ze Papandreou eraan zullen herinneren. Eh, dat hij een akkoord heeft gesloten, precies een week geleden in Brussel. met 16 andere Eurolanden. Sarkozy die zegt bijvoorbeeld dat het altijd goed is om het volk te raadplegen. Maar dat de solidariteit met alle anderen in dit geval belangrijker is. Want het is niet alleen Griekenland dat financieel vreemd wordt gehouden met het akkoord. Als er een referendum komt, dan betekent dat vermoedelijk... dat het totale reddingspakket vertraging oploopt. Dus ook de hulp die nu al gereserveerd wordt voor eventueel landen als Italië, als Spanje. Misschien is dat nog wel een grotere zorg voor Merkman Sarkozy. Nou zit er rond wel een idee van Papandreou achter dat referendum. Hè? Hij wil de oppositie wind uit de zeilen nemen. Hij wil een platform, de eigen bevolking achter zijn saneringsplannen... Krijgen, is daar helemaal geen begrip voor? Nou, het lijkt van niet. hè. Er was hier een Franse politicus die omschreef Papandreou als een piromaan. Maar bijvoorbeeld hier aan de Côte d'Azur, waar de komende dagen die G20 wordt gehouden, was gisteren een grote demonstratie tegen de topconferentie. Een van de boodschappen aan de politie was... laat de mensen prevaleren boven de markten. Dus daar was wel begrip voor dat referendum. Griekenland staat op het punt om een beslissing te nemen over... natuurlijk aan de ene kant een uitgebreid hulppakket... kwijtschelding van de helft van de schulden. Maar daar staat wel een heel streng bezuinigingspakket tegenover. En de bezuinigingen die ze tot nu toe hebben moeten doorvoeren... Ja, die hebben geen herstel gebracht. Dus voordat Griekenland instemt met het akkoord... is het tot op zekere hoogte volgens de demonstranten begrijpelijk dat ze het eerst voorleggen aan de eigen bevolking... wat de consequenties dan ook mogen zijn. Oké, okay, nou, het parlement in Griekenland moet zich er nog over zich erover uitlaten... maar stel dat bab voet bij stuk houdt, ook na de gesprekken met Merkel en Sarkozy... Uh, over dat referendum. Wat betekent dat voor de G20 om? Oh? Ja, de G20 begint morgen, donderdag dus hier in Cannes. Aan tafel zitten daar uh, de Verenigde Staten, China, India, Japan... En die grote economieën die zijn allemaal benieuwd hoe Europa zich hier uitredt. En de bedoeling van Brussel, van Sarkozy, van Merkel was... om hier een sluitend pakket te presenteren. Om ook die andere grote economieën gerust te stellen. En eventueel zelfs uh, geïnteresseerd te maken... in deelname aan dat reddingspakket van Europa. Bijvoorbeeld de Chinezen. Dat was al geen gemakkelijke klus. En ja, die Griekse onzekerheid die gaat de top zoals het er nu naar uitziet... dan het zeker over al schaduw. Ja. Gaan ze het helemaal nergens meer anders over hebben? Ja, er zijn ook verschillende uh, agendas natuurlijk. Er wordt ook over andere onderwerpen gesproken. Mondiale voedselprijzen bijvoorbeeld. Maar als er vandaag tijdens die extra top hierin kan... geen oplossing komt voor het Griekse referendum... dan wordt dat het belangrijkste gespreksonderwerp. Wat me persoonlijk opvalt... dit, dit wordt de vierde keer dat ik een G20 bijwoon. Het is voor het eerst dat Europa probeert zoveel te doen, zijn best te doen... om andere landen buiten de oude wereld zeg maar, te overtuigen van de toekomst van Europa. China, India, Brazilië. En wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, is dit de eerste G20... die ook een verschuiving van de nachtcentra naar andere landen vertegenwoordigt. Ron Linker gaat verslag doen van die G20 in Cannes. En dat hoort u op Radio 1. Ja, het ging mis op één toestel. En nu moet hij zes onder de knie krijgen voor een ticket naar de Olympische Spelen. Epke Zonderland is heel hard aan het trainen. Hoort u zo meer over? Eerst naar John Hoka voor de verkeersinformatie. 173 kilometer file in totaal, wat af en toe plaatsen nog dichte mist... vooral in het Midden- en Noord-Holland en in Friesland. Door de mist is een aantal spitsstroken nog dicht... onder meer op de A27 bij Houten. Daardoor staat het flink vast op de A27-komende vanuit Breda. Dat geldt dan ook voor de A2-komende vanuit Den Bosch... nog lange files voor knooppunt Eveningen. En ook op de A9 bij knooppunt Rotterdamplein is het nog erg druk... want ook daar is de spitsstrook nog afgesloten. We hebben nog opvallende file op de A20 naar Gouden... door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Ketelplein... staat 7 kilometer en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Joris van der Kerkhof heeft het vanochtend over Allerheiligen... want dat is het vandaag, Allerzielen. Sorry, gisteren was het Allerheiligen. Daarom is de verwarring een beetje, Joris... want uh, hoe zit dat nou met de relatie met Halloween... Heet jij dat? De relatie met Halloween. Uh, ja, dat is nog maar eens een vraag. Ja, dan ga ik eens even vragen aan, uh, aan Leo Feijer. Uh, hier lopend uh, over de begraafplaats uh, in, uh, in Beeldhoven. De relatie met Halloween, weet u dat? Hoe dat, hoe dat zit? Het enige dat ik weet is dat uh, uh, alle heiligen en alle zielen... ik zeg het maar gewoon op zijn Nederlands... dat dat uh, eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Uh, de trein die gaat nu voorbij... En dat laat ook zien dat het gewone leven gewoon doorgaat, ook op een begraafplaats. En dat eh, we eigenlijk eerst vieren alle mensen die ons heilig zijn, die een voorbeeld voor ons zijn geweest. Maar die heiligen, die blijven ook bij ons als ze dood zijn. Ja. Maar die pompoenen uit Amerika, was de vraag uit, uit, uit Hilversum, dat is dan hetzelfde, maar dat gebeurt op een, op een heel andere manier. Ja, ja. En, en, en die pompoenen vind ik mooi, maar ik hou toch liever bij mensen moet ik eerlijk zeggen. En ik houd ook liever bij de eeuwenoude rituelen... die ons de ruimte geven om met ons verdriet uh, uh, uh, te verzoenen. En om daar uh, eigenlijk verder mee te kunnen leven. Want daar gaat het eigenlijk om. Om, uh, om woorden te geven aan datgene waar geen woorden voor zijn. En daarom hebben we rituelen. En daarom zoeken zoveel mensen in deze tijd. Inderdaad met rituele begeleiders, Met allerlei seculiere manifestaties. En... Ik denk dat het alleen maar aangeeft hoezeer mensen verlangen naar geborgenheid en veiligheid rondom het laatste afscheid. Kunt u dit herkennen? U bent beheerder van de begraafplaats. Ja. Nee, inderdaad. De symbolen zijn heel belangrijk. Zoals weer de kerk met het weiwater... het water waar mensen ook mee gedoopt zijn. Dat je daar ook nog een keer de laatste keer mee besprenkelt. Het wier ook, wat opstijgt naar de hemel. Wat alle wensen, alle verdriet en alle vreugde ook meeneemt. Mooi, hè? U, u zegt wat opstijgt naar de hemel. Uw armen gaan naar de zijkant toe. Uw hoofd gaat omhoog. En dan nou, stijgt het al bijna als, als vanzelf op. Uh, uh, u bent beheerder hier. We uh, er ook net nog wat, wat onkruid tussen uh, de steentjes uh, vandaan. Heb je nou ook voor jezelf al een plek bedacht... waar? Uh, mocht het er ooit van komen, wil gaan liggen en herdacht wil worden op 2 november? Nee, ik heb geen plekje. El, elk plekje is mijn dierbaar hier. En ik vind het ook niet zo belangrijk waar ik kom, er, waar ik kom te liggen. Maar uh, nee, ik heb, ik heb geen vast plekje. Nee. Vanavond maar, is hier een speciaal. Ja. Maar wat ik er nou mooi vind, is dat hij noemde het net zijn tuin ja. Dus de begraafplaats als, als mijn tuin. Dat geeft ook al aan dat er alles groeit en bloeit... en dat het leven gewoon doorgaat. Mag ik daar één mooi gedicht over voorlezen? Ja. Het leven met de dood, het boek met gedichten. Uh, Zo'n honderd rouwgedichten. En het gedicht heet Mijn Vriend of Uit de Tijd? Uit de Tijd. Uit de Tijd, heel kort, van Willem Wilmink. In het Nederlands is iemand dood gegaan. Over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen. In het Twents is iemand uit de tijd gekomen dus je weet zeker hij kwam veilig aan. Ja. <laughs> ja, je wel. Ja, inderdaad. Leo Feijen en Joris van der Kerkhof over de overledenen. Vandaag wordt er gestaan bij ze op alle zielen. 9 minuten voor 9 is het uitsluitend naar het NOS Radio 1 journaal. Ik had u Epke Zonderland nog beloofd. Hij hoopte zich bij het WK turnen te plaatsen voor de Olympische Spelen. Nou, we weten hoe het is afgelopen. Zonderland sloeg met één voet tegen de rekstok, viel er bijna vanaf. Het gevolg was dat directe kwalificatie voor Londen Olympische Spelen mislukte. Eén kans heeft hij nog, het kwalificatietoernooi begin januari. Maar ja, daar mogen alleen maar meer kampers aan meedoen. En dat betekent voor Zonderland dat hij vliegensvlug drie toestellen moet inpassen in zijn turnprogramma. Dit is een sensationele oefening. Oh, en dan valt hij op de rekstok. En een tussenzwaai. Wat is dat, jammer. Wat is dat, jammer. En daar nou moet hij doorgaan. Ja, dat was een foutje in Tokio met grote consequenties. Want is er nog een kans voor hem op uh, olympisch uh, startbewijs? Nou, dat wordt moeilijk, want dan moet hij in januari een meerkamp gaan turnen. En dus klinkt tijdens de training in Herenveen niet alleen het vertrouwde geluid van Epke aan de rekstok. Epke Zonderland moet zich ineens ook toeleggen op drie toestellen... die hij al jaren niet meer heeft gedaan. Dat was natuurlijk even omschakelen naar die dramatische finale... Ja, ik was uh, de dag erna toen we, uh, eigenlijk met de terugreis. Ja, dan was ik alweer aan al het nadenken over, uh, over mijn oefeningen die ik dan uh, zou gaan uh, trainen en eventueel zou kunnen. En, uh, dus, dus was ik eigenlijk bezig met de toekomst en liet ik het WK alweer achter me. En, uh, ja, gedurende de week werd ik steeds. Uh, Gemotiveerder en uh, had ik ook op een gegeven moment weer zin om uh, zondag te beginnen met, uh, met de eerste training. Trainen doet Epke Zonderland in Herenveen op alle toestellen, dus horen we hem nu de afsprong maken van de ringen. Een zwaar toestel om in te passen, zou je zeggen? Dat is uh, eigenlijk uh, een van de makkelijkste, omdat uh, mijn bovenlichaam wel getraind is. Dus uh, vanwege brugrekken en Dus eigenlijk bij ringen is het uh, ja, meer uh, ja, de blendigheid een beetje creëren die je nodig hebt voor de ringen zwaaien. En uh, ja, het volgende is, uh, is inderdaad een beetje aanvoelen hoe, hoe het ook weer moest. Maar nu merk ik dus dat het vrij gemakkelijk gaat. Dat houdt ook in dat ik niet zoveel uh, uren uh, aan die ring hoef te hangen. En uh, waardoor de kleins weer kleiner uh, is dat ik uh, schouderproblemen ga krijgen. Oefenen dus en tegelijkertijd het lichaam heel houden. Tot op heden lukt dat goed. Hé, hey, luister. Epke oefent elementen van zijn vloeroefening. Steeds weer de aanloop op de tumblingbaan. Een acrobatische sprong. En de landing in het schuin. Even overleggen met coach Mitch Verne. Uh, we'll try now how it feels. In tempo. tempo uh, Oké. Okay. Right. Ja, hoe is dat om weer te doen, de vloer? Uh, in het begin heel uh, ongemakkelijk. Ik uh, merkte heel duidelijk dat, uh, dat ik uh, ja, te weinig kracht had. In ieder geval te weinig spanning. Dat is denk ik... Uh, de grootste vooruitgang geweest die ik heb geboekt. In het begin ben je niet gewend aan, die, uh, aan het springen. En nu uh, daar kan ik al behoorlijk uh, goed springen op de tummelingbaan, die dan iets zachter is dan zijn vloer. Tiny bit high on the tempo. Ja, yeah, I think you're a bit careful. <laughs> Oké. Okay. Dus steeds maar weer het evalueren. Kijken ook naar hoe de ideale vloeroefening eruit ziet. En dan is er nog het derde toestel: sprong. Uh, de moeilijkheid is dat het toch wel een vrij belastende. Uh, uh, het toestel is voor je benen, want uh, je, je, ja, het is van een aanloop en dan vol uh, afzetten van die plank. En op zich kan dat wel, alleen uh, het geeft dus wel een behoorlijke belasting ook op je knie. En uh, dat moet ik dus uh, heel langzaam gaan opbouwen, dus dat is echt, dat is echt fysiek uh, voor zorgen dat je, dat je in, in de klaver bent, ook sterk genoeg, en dan, dan spring ik dat wel. Voor uh, een meerkampscore uh, ja, is het een, voor mij wel een gunstig uh, toestel. Uh, we verplanen om het haren dubbele schroef te springen. En uh, als je die netjes uitvoert, dan uh, doe je best wel goed mee als meerkamper. Je kunt veel in je shoulders staan, hè? Er moet nog veel gesleuteld worden de komende weken, maar de eerste indrukken zijn goed. Het gaat veel beter en sneller dan verwacht. Het geeft ook wel weer uh, een, beetje, een beetje rust, omdat je weet dat je dan ook... mocht je wat last krijgen van blessures, dat je ook nog wat ruimte hebt om even een keer wat rustiger aan te doen. Ah, dus je kan een tegenslagje hebben. Kleine, op dit moment een kleine, maar als het zo doorgaat eh, met de opbouw nog een paar weken... dat is heel belangrijk als je die op een fase goed doorkomt. Dan eh, komt er nog wel wat ruimte om eventueel eh, wat ja, rustig aan te doen. En dan is het hopen op deelname aan het Olympisch kwalificatietoernooi in januari in Londen. Waar Epke Zonderland waarschijnlijk met Jeffrey Wammes zal moeten strijden om één Olympisch ticket. Wat daarvoor precies de criteria worden is nog niet bekend... Wordt het de grootste medaillekandidaat die naar de Spelen mag? Of telt er meer? Epke gaat op zeker. Ja, het enige wat ik dan kan doen is, uh, is vanuitgaan uh, dat je uiteindelijk uh, de beste meerkapper moet worden. Want dat is ook een, uh, een scenario wat mogelijk is. Dus uh, vandaar dat ik me vanaf de eerste dag ben gericht op die uh, meerkamp. En uh, ja, ik wil uh, zo goed mogelijk resultaten kunnen neerzetten. En dan zien we dan wel wat, uh, wat voor uh, kwalificatie-eisen er komen. Nou, daar gaat hij Op weg naar januari, het kwalificatietoernooi. Epke Zonderland. Een bijdrage was dit van Edwin Cornelis. Er zijn per jaar 200.000 ongevallen op het werk. En 100 werknemers overleven zo'n bedrijfsongeluk niet. Arbeidsinspectie vindt deze getallen veel te hoog. En gaat er iets aan doen. Goedenavond, welkom bij Nieuwsuur met nieuws, achtergronden en sport.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Hier volgt een uitzending voor de verkeersveiligheid. De wintertijd is ingegaan. Regen, bladeren, <kuggen> pardon, en sneeuw en ijs kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Hierbij verdubbelt uw remweg. Tijd voor winterbanden.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 Hoe hoog leg jij het lat? Dit is Radio 1.